Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De rector van een school in Bussum gaat aangifte doen tegen een paar leerlingen. Heeft te maken met een examenstunt bij het Willem de Zwijger College. Vanwege corona mocht hij niet doorgaan, maar tientallen jongeren gingen gisteren toch feesten op straat voor de school. begon het, maar volgens de rector liep het even later uit op vechten en werden er dingen vernield. De politie moest erbij komen, die heeft de feestvierders met een wapenstok uit elkaar geslagen. Volgens de krant De Gooi en Eemlander gaat de school de foto's en filmpjes online bekijken om te zien of er iets strafbaars gebeurde. Bondskanselier Merkel hoopt dat Duitsers zich aan de nieuwe, strengere coronaregels houden. Die gelden vanaf vandaag in regio's waar veel nieuwe besmettingen zijn. Een avondklok, minder bezoek en niet-essentiële winkels moeten dicht. Merkel erkent dat het zware maatregelen zijn, maar zegt dat ze nodig zijn. Na 40 dagen in een donkere, vochtige grot zijn 15 Fransen vandaag weer naar buiten gekomen. Ze deden vrijwillig mee aan een wetenschappelijk experiment om te zien hoe mensen zich aanpassen in extreme situaties. De deelnemers zeiden na afloop dat ze verrast waren dat de 40 dagen er al op zaten, want voor hun gevoel was het korter. En een flinke ravage in Schiedam. Vannacht brak daar een stuk gevel van een gebouw af. Vanaf de derde verdieping vielen grote stukken steen naar beneden. Deze mensen wonen in de buurt en hoorden plots lawaai. Bam bam bam bam. Weet je nou wat dat nou is? Ja, dat is het huis schudde echt, hè? Zo. Ja hè? Godtje ja, die zei ja, joh. Dus wij dachten aan een ontploffing. Ja, ja. we zijn verschrikkelijk geschrokken. Ja, maar... De Adeline joeg door mijn lijf in. Want even daarvoor waren ze nog langs het gebouw gelopen. Dus als het een half uurtje eerder was gebeurd, dan hadden wij de hoor. puinhoop op <coughs> ons hoofd gehad. Ja. Ja. Maar goed, wat dat betreft is het gelukkig allemaal meegevallen. We zijn er nog en de zon schijnt. Het is onduidelijk hoe het zo plotseling kon gebeuren. Het plein is inmiddels weer schoongeveegd. Het weer nog. Lekker zonnig op de meeste plaatsen met 9 tot 14 graden. De wind uit het noorden maakt het wat frisjes. Vannacht kan het een beetje vriezen en morgen weer zonnig en droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. De A7 van Zaanstad naar Den Oever is helemaal dicht bij Hoorn Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging vanaf de afrit A van Horn in 2 kilometer Fiede is ongeveer 10 minuten. Waarschijnlijk gaat het afhandelen van het ongeluk tot een uur of 6 duren. Tot zover de verkeersinformatie. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar.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 In Zin in Zandvoort is Zinn in ZFM. ZFM Met neu entertainment for you. They call the San Man Tiptoes through my room every night. And just as Pringles starters tend to whisper. Go to sleep, everything is alright. I close my eyes.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 With you in dreams, I talk to you in dreams, your mind, all of the time, in dreams, we're together. Just before the dawn I awake and find you gone I can help it, I can help it If I cry I remember when you said goodbye To. Ja, daar zijn we dan. Ik zou zeggen een hele goede middag. Ja, entertainer voor uur tot klokjes van 7 uur. En uh, ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien. Gauw houden van uh, Wesley Murs. En ik wil dat je bij me bent. Blijf lekker bij. En, uh... en stem lekker af. Ja, of die 106.904.5 op de kabel natuurlijk. En uh, DAB Plus 6A...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 Ik wil niet zonder jou zijn Als je maar bij me bent Zoals je me dan vermet Ik wil je dicht bij mij Want het goed Wat je met me doet ah. Ik weet wel wat het is Jij breekt de spanning die ik mis Het is jouw spel dat mij soms kwelt Soms word ik gek van je zien. Maar als je ogen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 Als je maar bij me bent, zoals je me dan verder ik wil je dicht bij mij voor te voeren, wat je best me kan. agent uit Amsterdam, Wesley Meurs en ik wil dat je bij me bent hier bij ZFM Entertainment voor je tot de klokjes van 7 uur vanaf de tolweg 10 en dat op die 106.9, 104.5 op de kabel DAB plus 6A en natuurlijk kanaal 40 digitaal van Ziggo We gaan nu naar uh, Jeppy Kuipers en uh, hij heeft het over alles wat je doet Ik loop hier door de stad Maar ik voel me Weer thuis. Alles is veranderd, sinds jij bent verhaald. De vleermuizen lijken anders, de bomen niet groen. Ik kan me niet vermaken, zonder jou is niets te doen. Zomersveld, bang. Vind dat jij... Van Jeffrey Kuipen en alles wat je doet. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, hoor. Eh, het zonnetje schijnt. Alleen, ja, toch, eh, toch heb ik een beetje ervaren dat het toch wel wat frisjes is. Maar goed, eh, eh, ja, desalniettemin. Eh, het ziet er vrolijk uit buiten. Dus eh, ja. We hebben ook een, een nieuwe single. En die nieuwe single van Henny Thijssen en Belinda Kiner. En ja. Hoe heet dat ook alweer? Ons Sport geluk? Ja. Ja, waar ben je dan, Henny? Hallo? Ja, dat heb je wel eens een computer, dus, computer gebeuren. En waarom altijd bij mij? Ik weet het niet. Ja, daar zijn ze, hoor. Henny thuis en Belinde Kiener hier bij CFM Entertainment. Goedemiddag. En als je een verzoekje wil aanvragen, ga dan eventjes naar ZFMartisten.nl. Wie had dit ooit kunnen? Het ging toch altijd goed. Blijkt onverschilligheid nu de reden, waarmee ik ook weer verder moet? Ik zie nog hoe en waar jij om lachte. Ontspoort geluk intens beleefd. Stopte uren in een paar minuten, maar nu geen tijd meer over heeft. Stopt hier en daar, te nu en dan, kent geen toer of medeleven. Reist op geluk, zolang het kan. Er was niemand die jou kon sturen. Daarvoor had jij geen tijd. Dat je een le.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 Te tengo ni te olvido y quiero seguir así, juguete de tus caprichos, para que quererte tanto, para que tanto deseo, para que este loco amor. I want you to quiero, y no lo quiero. Cuando te sientes, mujer, no hay cariño para darte. Cuando te sientes, mujer, que daría Daría por saber que jamás te perdería, lo no cierto a ver el camino que me separe de ti, no puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Deze woorden van Julio Iglesias en dat allemaal uh, ja, op zijn Spaans natuurlijk. Mijn Spaans is niet zo best. Maar goed, uh, gewoon lekker blijven zitten. Opgepast, Opgepast. Opgepast. Blijven, blijven zitten alstublieft. Zo is dat. Ton Haver en. Is dit liefde? Zijn nieuwe single hier bij CFM Entertainment for You. Als liefde kleuren had. Zouden ze ons niet staan, als het een brief zou zijn, dan kwam het nergens aan. We zijn een rubbel water in de oceaan. Als Liefde dromen had, dan zouden wij niet slapen. Was het het alfabet, dan konden wij niet praten. Als het een taal zou zijn, zouden we niets verstaan handschrift van liefde schrijft niets op papier. Nu draag ik je bij me als een souvenir. De deur van mijn hart lijkt vergrendeld, maar staat op een kier. Oh, waarom kunnen we niet vliegen? Op de vleugels van de liefde. Zo vrij, en oh, oh, oh, oh, oh, oh, waarom kunnen we niet zweven op het ritme van het leven It mag niet zo zijn. Is het liefde, Is dit liefde. een antwoord was, zouden we niets meer vragen. Als het een spel zou zijn, verliezen wij elke keer. Het handschrift van liefde schrijft niets op papier. Hier draag ik je bij me als een souvenir. De deur van mijn hart lijkt vergrendeld, maar staat op. Vleugels van de lieve. Zeker, hoor. Yeah! Zeker. Tom Haver. En is dit liefde. Ja, en dat allemaal hier bij CFM. En natuurlijk voor iedereen die jarig is. Gewoon lekker blijven zitten. Deze is voor jullie. Langs zal ze leven. Zo, deze was voor iedereen ja, die vandaag jarig is. Hip hip. We gaan naar Jannes. En al mijn liefde zal ik geven. Bezoekplaat laat aanvragen, dat kan. Ga even naar zfmartiesten.nl Of kijk lekker mee, zfm-live.nl Mijn naam is Heij. Ik ga zeggen, blijf lekker luisteren. En tot 7 uur ben ik bij u met entertainment voor u.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 Van me terug, alle dagen van het leven. Zo so is het. En dat was hij dan Jannes. En al mijn liefde zal ik geven. En dit is weer een hele nieuwe van onze straatmaker uit Amsterdam, Jeff van Vliet En. Jij en Jij. So... Jeff ja, van Vliet natuurlijk en uh, ja, hoe heet hij ook weer op een dag? Ja, zo was het. Hé, ik was hem maar even, eventjes kwijt. Ja. Ja. Dit is uh, Johan Kettenberg en mag uh, nog heel even. Je koffer in de gang zegt me dat je weggaat. Ik heb het steeds niet willen weten, maar nu is het dan zo ver. Ik voel dat je wacht tot ik vraag, wacht nog heel even.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 Van uh, Johan Kettenburg en wacht nog heel even hier bij CFM Entertainment for You. Tot de is van 7 uur ben ik bij u met de mooiste muziek natuurlijk. En dit is Bouke en hij hebben het over Hear My Song. Welkom, goedemiddag. Mijn dames is Frit Hallo, zit die radio aan? The same old looks new tonight.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 Fashion way. fashion way hear my soul and i love you forever how, how i love how oh, your kiss night and day i can stay alone i'll make you my own so please hear my prayer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 My song, hear my song, in the old-fashioned way. Old way, hear my song, and I love you forever, forever. how I love, how I love, for oh, your kiss night and day, I can't stay alone, I'll make you my way, So please hear my prayer. Hear my, hear my song. In the old-fashioned way. Hear my, hear my song. And I love you forever. How I love you how I love when you you're kiss night and day. I can't stay alone. I'll make you my home, so please hear my pray. I can't stay alone, I'll make you my home, so please hear my pray. Yeah! Ja! Zo is dat! We gaan lekker verder met Simon Leverdijk en. Ja, hij kan echt zonder jou. Zodanig gaan we eventjes bellen met Peter Beensen natuurlijk. Dus blijf er lekker bij. U. Tot 7 uur ben ik bij u. Tot je macht had, maar nu ben je stil Ik ben sterker dan jij denkt, ik sta achter mijn besluit Nu doorzie ik jouw mooie praatjes, het is over en Want jij verdient me niet Uiteindelijk ben jij niet meer dan een stuk verdriet Simone Everdijk en ik kan zonder jou hier op die 106.9, 104.5 op de kabel, DAB plus 6A en natuurlijk Kanaal Digitaal, of Kanaal Digitaal, nee, Digitaal Kanaal 40, ja, van Ziggo. Pijter, een hele goede, ja, middag nog. Goedemiddag. Ja, ja, je komt net binnen gerend. Hé, <laughs> hey, hoe is het met je? Nou, omstandigheden, ja, redelijk goed. ja. De, de... Uh, we hebben de corona gelukkig opengeslagen. Ah, gelukkig. Die komt net binnenlopen. Ik heb net mijn prikkie gehad. Ah, oké. Okay. Dus, eh... Uh... Nou ja. Ik heb alleen een ander probleempje. Dat is dat ik een, uh, ja, een soort, een soort herniaatje opgelopen heb. En dat, uh, ja, dat is pijnlijk. Ah, ja. Dat is... Uh, dat kan uh, heel erg... Uh, ja, jou heel erg beperken, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is echt... Uh, ja, niet echt... Uh... Prettig, dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee, nee, mensen om me heen heb ik inderdaad uh, ja, heb ik toch wel eens meegemaakt en dat ziet er niet prettig uit inderdaad. Nee, het is, het is, het is even uh, ja, problematisch nu op dit moment, uh, ja. ik kan er ook uh, weinig aan doen. Ik, uh, ik, ik hoop met alternatieve dingen dat het opgelost is, daar ben ik allemaal bezig. Ja. En anders heb je kans dat het misschien toch geopereerd moet worden. Ja, ik wou net zeggen, uh, dan, dan, uh, dan moet je geopereerd worden, dan zit er eigenlijk weinig anders op. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. Nee, ja, we moet je, Ik bedoel, uh, we moeten gewoon door en uh, het is het belangrijkste. En, en hopen dat het zo snel mogelijk uh, of in orde komt. Ja. Of dat de, de operatie zo snel mogelijk uh, van kracht wordt. Nou ja, ik zeg altijd: uh, laten we hopen dat het uh, vanzelf eigenlijk uh, heelt. Ja, dat hoop ik ook. Ja, ja, ja, ja, ja ik bedoel altijd: uh, <lacht> ja, dat snijwerk en zo. Uh, ja, ik ben er geen fan nee, van. Nee, ik ben ook geen uh, fan van het ziekenhuis. Maar. Uh, het is, uh, ja, het is wel zo, ja, als er geen andere oplossing is, dan, dan moet het maar. En dan uh, is het de enigste oplossing om weer uh, up-to-date te worden, dan, uh, ja, dan, dan moet je die stappen nemen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik uh, in bellen. ieder geval, uh, ja. vanaf van, van, van deze kant uit uh, ja, uh, wens ik je natuurlijk heel veel sterkte. <lacht> ja, natuurlijk. Ja, ja, uh, ja, ik hoop dat het uh, heel gauw goed komt. Hey, maar uh, we bellen je natuurlijk ook over het uh, leuke nieuws. Ja, dat zei ik eigenlijk... jou, Jouw nieuwe single. <laughs> ja, weet je, ik bedoel, uh, lieve single, uh, ja, dit is ook weer een, een singeltje wel met, met een, met een sneaky natuurlijk. Want, uh, ja, nou ja, dat is eigenlijk, uh, ik wilde haast zeggen, dat, dat, dat is iets wat we eigenlijk gewend zijn van jou. Uh, ja, nou, laat ik het zo zeggen, ik heb uh, de laatste tijd dat ik altijd uh, een paar lekkere vlotte dingetjes uitbreng. En dan ja. tussendoor heb ik nog altijd het idee van, nou, het is weer tijd voor een lekkere mooie bellet. Ja, ja. Ik blijf ze toch altijd uitbrengen, want ik blijf het nog steeds eigenlijk de mooiste muziek van allemaal vinden. Ja. Want ik vind dat uh, in een bellet kun je gewoon heel mooi je, je emoties kwijt en je, je ei kwijt, je, je, ja, je gevoel. Uh, kun je daar veel meer dan laten spreken. En ja, en dat, een vlot nummer. En dat geeft die heerlijke snik. Ja, en daar hou ik van. Ik, ik ben er ja. Ja, niet de voorstander van om dat zelf mee te maken natuurlijk, maar uh, ik wil een voorstander om erover te zingen. Ja, ja. Dat, uh, ja. dat zeg ik al, dit keer zijn we ook eigenlijk... Uh, door de tijd, door de coronatijd, zijn we eigenlijk gaan zitten. Van wat is dit op dit moment actueel om over te schrijven en over te zingen? Ja, ja. En toen kwam je eigenlijk op het punt van: ja, iedereen zit 24-7 met elkaar op een slip, op Kaslip. Ja. En het is niet ten goede van de relaties. Nou ja. het is de ultieme test, hè? Ja, zeker. Ja, dan ga je op een gegeven moment dan ga je naar denken. ja, dan zeg je van, nou ja, dan is het, het is een heel naar onderwerp eigenlijk om over te zingen, maar wel ja. een van de mooiere onderwerpen om over te zingen. Ja. Uh, relaties tussen, nou, er is deze tekst uitgekomen. Ja, nee, het is een heerlijke plaat, want ik heb hem uh, natuurlijk wat, uh, ja, enkele keren mogen beluisteren. Ja. En uh, ja, ik kan niet zeggen, anders zeggen als, uh, ja, dat is, daar is Peter weer. Ja, nou, dat zeg ik al, dit is wel mijn muziek. Ja, dat, ja. Dat, dat blijf ik zeggen, dat... Het zal ik ook altijd blijven zingen, want ik vind het gewoon heel mooie muziek. Ja. Alleen ja, je wordt eigenlijk een beetje door de fans en door de, de, de optredens die je moet doen in het land, word je gedwongen eigenlijk om een beetje vlotte muziek uit te gaan brengen, want daar kan je mee optreden. En ja. met dit soort liedjes kan je eigenlijk moeilijk optreden. Dat is gewoon zo. Ja, of je moet zo'n echt een... Uh... Ja, een ja, ja. zo Ja, maar dat zeg ik of je moet echt zo'n nummer hebben, weet je wel, ik noem maar wat, De Vliegen van de Hazes bijvoorbeeld, hè? zo meezingen. Dat voorbeeld, ja. ja. ja, ja. Kijk, en dat, uh, ja, dat blijft altijd wel trekken. Kijk, uh, je hebt ook bepaalde nummers, ik heb het best wel eens af en toe dat het uh, verzoeknummers zijn hoor. Dat, ik, uh, dat ze gaan vragen voor een bellet. ja donkerbruine Broeder, uh, ik kan ja. even kijken naar Amsterdam. Uh, ja, dat zijn heel ik oude. Heb er en, en dat zeg ik al, die, die zing ik dan graag. Ja. Alleen ja, dan vragen is het toch ook alweer weer om een, uh, om een bellet. En dan uh, is het toch wel weer waarschijnlijk en komt van André Hazes ook natuurlijk. Ja. Donkerbruine uh, Donkerbruine Broeder, dat was volgens mij één van je eerste albums toch? Ja, 1985. Ja. Ja, ja ik zal dat ik zat, ik zat denken. Ik denk dat het ja, gaat heel ja. ver terug, ja. Ja. Ja. <laughs> ja, ik zit bijna 36 jaar in het vak, hè. En ja. Meer al zelfs. Ja, ja, ja. Ja, ja want uh, ja, wij zaten 30 en jij 35 jaar in het vak. Met, ja. uh, met de coronacrisis. Uh, ja, ja, wij hadden eigenlijk een, uh, een groot feest op het, uh, het uh, agendapunt staan. Ja. ja, ik ook. Ik had ook en, uh, met en, 30 jaar had ik het al. Ja. En met uh, 35 had ik het in principe ook gepland. Maar ja, dat ging allemaal een beetje de mist in. Dus, uh, dat, uh... Ja, nou ja. Hey, we, we, ik ja, zeg altijd, <laughs> we gaan het een keer overdoen. Wat in het schat versuurt niet, hè, Is het uh, gesprekwoord, hè? Nee, zo is het toch? Ja, daarom. Nou ja, ik bedoel, dat gaat ook gerust wel komen weer. Ja, ja, ja. Hé, hey, wat, uh, uh, Ja, want wij, even kijken, de laatste keer dat wij elkaar gesproken... Nou, je was, was, even kijken, het nummer na, inderdaad, van uh, de stichting Dementie. Ja. Want, uh, is, is dat nog... Uh, dat is nou ten einde, geloof ik, hè? Uh, ja, ik heb dat nummer toen gedaan, eh... Uh, uh, uh, uh, moet ik even checken. Dan had ik al een tekst om elkaar heen. Dan ja, nou, nou gaat het, dan het een tijdje, tijdje terug, terug, ja. Ja, ja over dementie heb ik uh, gedaan. Ja. Waarom heb je nooit gezegd? Waarom heb je nooit gezegd? Inderdaad heb je ook een mooie clip inderdaad, op YouTube ja. uh, bij je uh, Klopt, clip. en dat werd eigenlijk meteen door de, de Alzheimer Stichting werd het ook meteen opgepikt en uh, ja. het werd uh, echt veel gedraaid. Mooi nummer, en ik, uh, ja, dat zeg ik al ook zo'n zo en waar ook echt een verhaal in zit. Daar ben ja. ik altijd een voorstander van. Dus ja, dat, dat, dat is ook weer zo'n zo nummer dat je zegt van... Uh, ja. En dan komen je elkaar tegen. Want als jullie zat dat ook een beetje in die, in die richting, het toen? Ja, ja, klopt. Ja. ja. Nee, dat is, uh, ja, dat, dat zeg ik. En, uh, maar die, dat, dat is nu afgelopen? Of, of gaat dat nog steeds naar de stichting toe als mensen dus, uh, dat nummer aan, uh, uh, ja, ja, kopen, ja. zeg maar? Nou, weet je, ik bedoel, dat is op een gegeven moment... Uh, Klaar, toch? Moet het een beetje dood. En ja. Is, ja, op een gegeven moment uh, is, is het op een gegeven moment een beetje over. Ja. In het begin hebben we dat nog wel gedaan. en, en uh, ja, Daarna is het eigenlijk een beetje uh, ja, weggeëbd weggeappt. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb me er ook niet zo heel veel ja, hoe het ook klinkt. Ja, ik ben me mee bemoeid. Nee. De watermaatschappij heeft dat uh, eigenlijk bijgehouden. Ja. En ik weet eigenlijk niet precies hoe dat er allemaal gegaan is daarna. Nou nee, goed, jij, jij hebt uh, jouw ding gedaan. En... Ik heb mijn toestemming gegeven ja. en uh, gezegd dat ik er mee wil werken als er wat is, weet je wel. Zo. Ja. Dus we uh, hebben dat, uh, die verantwoordelijkheid opgenomen. Dus, uh, dus wat dat betreft. Ja, dat zeg ik al. Ik, ik heb het toen wel eens een keer nagevraagd nog, want ik heb die, uh, die directeur, de directeur van de Alzheimer's zich nog aan de telefoon gehad hoe het, hoe het ging en uh, hoe, het, hoe het ontvangen was en uh, of het nummer, uh, ja, hoe ze met het nummer omgingen en zo. Ja. Nou, dat was allemaal helemaal goed en uh, helemaal blij waren ze en uh, te gek dat ik uh, mee heb geholpen en dit en dat en noem maar op. Okay. Ja, dat, toen heb ik daarna eigenlijk uh, niet, geen contact meer gehad erover, dus, uh, maar nogmaals. Het was, uh, ja, het, was, het was speciaal bedoeld daarvoor. En uh, ja. ik ben blij dat het uh, goed ontvangen is toen. En uh, ja, de rest is uh, door de platen maar het is geregeld, Dus nogmaals, ja, dat uh, is hun pakje. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik zeg altijd, uh, het zal ongetwijfeld uh, allemaal goed zijn gegaan. Ja, ik, ik hoop het ook. Ik, ja. uh, ik ben niet helemaal op de hoogte. En als het niet goed had gegaan, had ik... Had je het wel gehoord, ik, denk een, ik. Telefoontje ja, ja, ja. ja. Ja, hij is vanzelfsprekend. Tenminste, lijkt ja, mij vanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen. Ja. Hey, maar heb jij nog wat, uh, wat in het vizier uh, gezien uh, de muziek? Um, nou, dat zeg ik al. We zijn druk bezig met weer een uh, wat vlotter liedje nu. Dus uh, echt weer een uh, beetje gezelligheidsplaatje. Ook om ja. lekker op te kunnen treden. Maar ja, dat zeg ik al. Dat ze ja, ik zit nu eventjes in een, in een periodetje met mijn rug en alles, dus ja. dat is even moeilijk. Ja, dat wordt even, ja. Ja, ik heb ook een, een twee nummers klaar al, maar dat, dat is nog niet helemaal dat ik denk van, nou, dat is een, een single, uh, dat ik denk van, nou, dat is, dat is echt voor een single uh, aanwezig. Ja. Dus, maar ik, ik heb echt een heel mooi, le een leuk nummer liggen en dat is, uh, daar zijn ze met mee aan het werk. Dus dat gaan we binnenkort wel opnemen, dan hoop ik dat de studio even naartoe kunnen gaan en uh, dat ik daar toch even dat liedje kan inzingen. En dan, ja, dan gaan we toch weer uh, over, over een maandje of twee, drie uh, uh, de Nieuwe Singel lanceren. En dan hoop ik uh, dat ik lekker de, de zomer uh, ermee aan de slag kan. Ja, nou ja ik, ik hoop dat, uh, dat je me overal uh, ter kan uh, brengen eigenlijk. Dat hoop ik ook. Dat, dat alles weer een beetje gaat lopen, want... En voorlopig uh, ja, zit je met het probleem dat ik ook geen kant op kan nu natuurlijk. Ja, ja dat, is, dat is voor nu. Ik bedoel, eigenlijk is het bij een ongeluk, laat ik het zo ja, zeggen. daarom. Ja, en, uh, hoe lang gaat het duren voor je weer mag en tegen die tijd, hoe ver ben je dan, weet je wel? Ja, is, uh... ja. ja, goed. Ik zeg altijd, kun je beter nu hebben, Peter, dan als, je, als, dat je in, uh, als alles gaat lopen. Dat is zeker zo. Dat is Want zo, dan, uh, zo. Dan, dan ben je dubbel, uh, ja, eigenlijk dubbel, dubbel handicap. Ja, opschrijd. Goed, is verdomd Ja, nou, ja ik, ik hoop voor jou in ieder geval het beste. Ja, nou, dankjewel in ieder geval. Belangrijk. En, uh, ja, wij gaan er nog eventjes draaien voor uh, het nieuws van zes uh, van uur. En jullie in ieder geval bedankt voor het draaien en uh, alle luisteraars veel plezier natuurlijk. Hè? Ja, en jij ook natuurlijk. En ook voor de single. En, uh, voor alle luisteraars, één ding jongens. Het is, het is een eentje weg, maar uh, blijf gezond hè, nog steeds. Ja, zo is het. en uh, dat is Ja, dat is het belangrijkste. Gewoon gezond blijven. Hé hey, Peter, ja. kondig hem even aan. Nou ja, oké okay, dan. Uh, van mijn kant uh, ga ik mijn single aankondigen. Mijn nieuwe single uh, is het dan iets meer. Nou, er is zeker nog wel wat feiten. Ja, toch? Ja. Hey, dankjewel en een uh, heel goed weekend. Graag, en hè. Oké. Oké. Goedjes. Hoi, hoi, hoi. Nou, was dit het dan? Ik wil niet geloven hoe jij met gemak onze jaren vergeet. Oprecht. Is dit dan ook de weg? Als is toch zomaar niet voorbij. Je zegt dat je moet gaan, toch zie ik bij jou ook een traan. Is er dan niets meer, niets dan alleen maar verwijten? meer waardoor je wilt blijven komt de zon nog in ons bestaan, blijft het koud voortaan, nee niets meer niets meer dat jou kan bewegen zeg me maar, hoe hou ik je tegen dat de deur straks nog sluit alles over en uit kijk me aan is er dan niets meer Ik zie dat het je raakt. Wat wil je verbergen? Kijk eens goed om je heen. Besef wat je mist. Volg je werkelijk je hart. Kleur mijn wereld niet zwart. Als jij, waarom doe je mij zo'n pijn? Het lot, ineens alles geweest, heb ik mij dan in jou zo vergeet. Is er dan niets meer, niets dan alleen maar verwijten, niets meer waardoor je wilt blijven? Komt de zon nog in ons bestaan, blijf het Bewegen. Zeg maar, hoe hou ik je tegen? Dat de deur straks toch sluit. Alles over en uit. Kijk maar aan. Is er dan niets meer, is er dan niets meer? Als de glas vol wijn gedaan. Je rode lippen bleven staan. Waarom, waarom? Ik vraag, waarom ben je weggegaan? Want ik ga door. naar het nieuws van 6 uur. Virug, van Hiervoor hoorde je natuurlijk Peter Beense en uh, zijn nieuwe single Is dit dan niet meer? Omdat ik van jou. En dit is Bart Herman en uh, Ik ga dood aan jou. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. Ik proef je lippen. Ik ben zo bang alleen te zijn. Ik ga tot aan jou, tot aan jou. Als ik niet vurig van je haal. ga ik tot aan jou. Als ik niet van je haal, ik ga tot aan jou. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.